6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. De Arabische Liga legt waarnemersmissie Syrië stil. Een Nederlands pensioenfonds dagvaart Amerikaanse bank om rommelhypotheken. En Merkel steunt Sarkozy bij de Franse presidentsverkiezingen. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en droog. In Zeeland gaat het 2 graden vriezen. In het oosten koelt het af tot min 5 graden. Morgenochtend koud en bewolkt. Smiddags ook wat zon, vooral in het zuidwesten. En een temperatuur van iets boven het vriespunt. En de dagen daarna blijft het ook overdag vriezen. De Arabische Liga heeft de waarnemersmissie in Syrië... met onmiddellijke ingang stilgelegd. De missie begon eind vorige maand met 165 waarnemers... die moesten controleren of president Assad, Assad zich aan de afspraak zou houden... om het geweld tegen betogers te stoppen. Correspondent Sander van Hoorn vertelt waarom de missie is stilgelegd. Omdat het uh, te gevaarlijk wordt. Dat wordt niet zo letterlijk gezegd, maar dat zit er wel een beetje achter. Uh, de, de, de officiële reden is dat er een uh, onacceptabele... Uh, voor, uh, ...toename is in het geweld. En uh, als je dan tegelijkertijd uh, bedenkt dat die waarnemers daar wel blijven... ...dan kan je daar dus uit afleiden dat de waarnemers het zelf gewoon te gevaarlijk vinden op dit moment. En ja, dat is toch wel een beetje wrang want dat is nou juist het geweld wat ze moeten waarnemen. En dat doen ze dus uh, op dit moment niet meer. Nee, nee en, en, maar ze blijven dus wel in Syrië. Ze blijven wel in Syrië, ja, en het is daarmee een beetje een, een halfbakken besluit... omdat er natuurlijk in de afgelopen uh, twee maanden toenemende druk is geweest op die waarnemers... om er gewoon helemaal mee te stoppen. Uh, critici van die waarnemersmissie zeggen namelijk... Uh, het geweld gaat gewoon door onder de vlag van die waarnemers. Ze kijken erbij en ze kunnen er niets aan doen. Wat is dan het nut van die missie? Stoppen er in vredesnaam mee. Een roep die je ook vanuit de Arabische Liga zelf al wel hebt gehoord. Nou ja, uh, dat doen ze dus niet ermee stoppen. Ze leggen het tijdelijk stil, officieel dan omdat het te gevaarlijk geworden is. Ja, ja. Wat gaat er nu gebeuren, denk je? Op de grond dus heel weinig. Uh, je moet de komende dagen even uh, naar het diplomatieke niveau kijken. En dan met name naar Rusland. Er wordt op dit moment in de VN-veiligheidsraad gepraat over een, uh, een motie. Um, die is afkomstig van de Arabische landen. Dat plan wat ze hadden om Assad langzaam te laten vertrekken. Om de macht over te dragen en om dan toe te werken naar uh, vervroegde verkiezingen. Dat plan dat willen ze eigenlijk het liefste door de VN-veiligheidsraad ondersteund hebben. Maar daar ligt vooral Rusland dwars. En de komende dagen zul je dus heel veel diplomatiek verkeer... Zien wat er op gericht is om Rusland zover te krijgen dat ze dat plan steunen. Gaan ze niet doen, maar het diplomatieke verkeer is er wel. Correspondent Zander van Hoorn over de stilgelegde waarnemersmissie in Syrië. Pensioenfonds ABP heeft de Amerikaanse bank Goldman Sachs voor de rechter in de VS gedaagd. De bank zou misleidende informatie hebben verstrekt bij de verkoop van zogenoemde rommelhypotheken. Voor de financiële crisis belegde het ABP in obligaties die waren gekoppeld aan hypotheken van Amerikaanse huizenbezitters. Uiteindelijk leed het fonds daarop verlies volgens het ABP omdat Goldman Sachs niet eerlijk was over de risico's. Het fonds wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Vanwege de rommelhypotheken heeft het ABP ook rechtszaken lopen tegen andere buitenlandse banken zoals Credit Suisse en Deutsche Bank. President Sarkozy krijgt in zijn campagne voor een nieuwe ambtstermijn steun van bondskanselier Merkel. Ze zal tijdens de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen een aantal campagnebijeenkomsten van Sarkozy bezoeken. Dat heeft Herman Greuer gezegd, de secretaris-generaal van Merkels partij, de CDU. Greuer sprak in Parijs op een bijeenkomst van de UNP, de partij van Sarkozy. Hij had kritiek op François Hollande, de socialistische rivaal van Sarkozy. Met Hollande's beleidsvoornemers worden de economische problemen niet opgelost, waarschuwde hij. De presidentsverkiezingen in Frankrijk worden in april en mei gehouden. In het wrak van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. En daarmee komt het dodental van de scheepsramp op 17. Er worden nog 15 mensen vermist. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit was van plan om vandaag te beginnen met het wegpompen van de olie uit het schip, maar dat is uitgesteld vanwege de ruwe zee. Wanneer de bergers aan de slag kunnen is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van Smit. Wij kijken elk, uh, elk uur hoe het weer eruit ziet, of wij weer naar buiten zouden kunnen, maar de verwachting uh, voor de komende paar dagen ziet er niet gunstig uit. Volgens het bergingsbedrijf is er geen gevaar dat er olie kan gaan lekken. Het schip ligt uh, stevig tegen twee punten aan en de olietanks uh, die zijn, uh, die zijn dicht. Die zijn uh, in ieder geval niet getroffen door het ongeval uh, en ook geen aanwijzing dat die zouden gaan lekken. Zes opvarenden die het ongeluk overleefden, slepen scheepseigenaar Carnival Cruise Lines voor de rechter. Hun advocaat heeft een schadeclaim neergelegd bij een rechtbank in Florida. En hij eist namens zijn cliënten een vergoeding van 460 miljoen dollar. De Amsterdamse burgemeester van der Laan schiet collega's te hulp die bang zijn dat de Hells Angels zich vestigen in hun gemeente. Aanleiding voor het aanbod is de sluiting maandag van het Angelsterrein in Amsterdam. De motorclubs zoekt nog een nieuwe plek in de regio. En verschillende gemeenten zouden nu naar mogelijkheden zoeken om de komst te verhinderen. Omdat ze vrezen dat ze de georganiseerde misdaad in huis halen. Van der Laan zegt dat gemeenten die de motorclub willen weren... gebruik kunnen maken van de expertise en de informatie die Amsterdam heeft over de Hells Angels. Dit is het NOS-journaal, Het Ewout de Jong. IMF-directeur Lagarde waarschuwt dat radicale bezuinigingen van EU-landen... het herstel van de wereldwijde economie kunnen belemmeren. Elk land heeft een andere crisisaanpak nodig, zei Lagarde in het Zwitserse Davos... waar ze is voor het World Economic Forum. En geen land is immuun voor de crisis. No one is immune in the current situation. It's not just a eurozone crisis. It's a crisis that could have uh, collateral effects, spillover effects around the world. Sommige landen hebben volgens de IMF-directeur de ruimte om minder drastisch te snijden in de uitgaven. Lagarde noemde geen landen specifiek, maar het ligt voor de hand dat ze onder meer doelden op Duitsland. Lagarde lobbyt in Davos ook voor meer geld voor het IMF. om landen in crisis te kunnen helpen. En ze benadrukte daarbij dat landen die hebben geleend aan het IMF. altijd hun geld terug hebben gekregen. De oppositie in Senegal heeft opgeroepen tot meer verzet tegen president Wade. In diverse steden in Senegal zijn de afgelopen nacht gevechten uitgebroken. na de uitspraak van het constitutioneel Hof. dat de 85-jarige Wade voor een derde ambtstermijn in aanmerking komt. Dat is in strijd met een wetswijziging uit 2000 die maximaal twee termijnen toestaat. Maar het hof staat een derde termijn toe omdat de regel er nog niet was toen Waarde voor de eerste keer werd gekozen. Na de uitspraak braken rellen uit in onder meer de hoofdstad Dakar. Auto's werden in brand gestoken en de politie zette traangas in. Eén agent is om het leven gekomen. Volgens de oppositie heeft Waarde de afgelopen jaren niets gedaan tegen de armoede in Senegal. In Engeland zijn vier journalisten opgepakt die verbonden zijn of waren aan het boulevardblad The Sun. Er is ook een politieagent aangehouden. De arrestaties werden verricht in verband met het afluisterschandaal dat vorig jaar aan het licht kwam. De journalisten zouden politiemensen hebben betaald in ruil voor gevoelige informatie. Correspondent Arjen van der Horst. Er zijn verschillende invallen gedaan vandaag. Eén inval op de kantoren van News International... dat is de Britse krantentak van Rupert Murdoch... waar dus News of the World ook onderdeel van was. En nog invallen elders in Londen en Essex. Onder de arrestanten zijn een voormalige adjunct hoofdredacteur... en de huidige chef Nieuws van de Sun. Correspondent Arjen van der Horsten over de achtergronden... van de arrestaties van vandaag. In 2009 deed de politie al onderzoek naar het afluisterschandaal. Toen was de conclusie... Ja, die afluisterpraktijken zijn niet wijdverspreid verspreid bij News of the World. Nou, nu weten we dat ze uh, hopeloos gefaald hebben. En de vraag rijst dan ook: was dat toen met opzet? Deed de politie toen niet hun best omdat er dus agenten betaald werden door News of the World. Dus niet alleen de media staan in een beklaagde bankje, ook de politie zelf. Sport. Sport komt droog. Eerste bestuursvoorzitter van de Britse RBS-bank, Sir Philip Hampton... ziet af van een bonus van 1,5 miljoen euro. Het accepteren daarvan zou niet passend zijn, heeft hij de bank volgens de BBC laten weten. Empton zou zijn besluit eerder deze week hebben genomen... voordat de kritiek losbarstte op de bonus voor zijn collega, RBS-topman Steven Hester. Die krijgt een bonus van ruim 1 miljoen euro. Vooral de Labour-oppositie wint zich daarover op... ook omdat de staat de RBS-bank drie jaar geleden met 50 miljard euro overeind heeft gehouden. Premier Cameron zegt dat hij niets kan doen tegen de bonus van Hester. Labour heeft daar drie jaar geleden zelf mee ingestemd, zegt Cameron. In Hamburg zijn 53 mensen licht gewond geraakt bij een brand in een studentenflat. Volgens de brandweer had in de kelder van het gebouw wasgoed vlam gevat, waarna het trappenhuis vol met rook kwam te staan. De meeste van de 81 bewoners konden zelf het gebouw verlaten. Een van hen moest van de vierde etage worden gered. Zo'n 20 mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar ze konden even later allemaal weer naar huis. Justitie stelt voortaan altijd vervolging in... bij een valse aangifte van een zedemisdrijf. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie gezegd. Het doen van een valse aangifte is al strafbaar... maar tot nu toe bracht het OM zo'n zaak meestal niet voor de rechter. Volgens justitie kost het natrekken van valse meldingen veel tijd en geld... en is zo'n aangifte bovendien erg belastend voor degene die beschuldigd wordt. Soms wordt zo'n aangifte gedaan om iemand een hak te zetten... Justitie denkt dat er veel minder valse aangiftes worden gedaan... als er altijd vervolging wordt ingesteld. Na anderhalf jaar vertraging is het eerste deel van de A2-tunnel... bij Utrecht open gegaan. Rond vier uur reden de eerste auto's door de tunnelbuis richting Den Bosch. Er zijn nu twee rijstroken open. De komende weken volgen de andere rijbanen richting het zuiden. De opening van de Leidse Rijn-tunnel liet lang op zich wachten... vanwege zorgen over de veiligheid... Vorige week gaf de gemeente alsnog toestemming. Vanaf april gaat de A2-tunnel ook richting Amsterdam geleidelijk open. Sport. De sport, inderdaad, eh, we beginnen met hockey. In Rosario is de Champions Trophy voor de vrouwen begonnen. De Nederlandse hockeysters versloegen in hun eerste wedstrijd China met 3-1. Liedermij Welter was erg belangrijk. De aanvalster van Den Bos bracht twee treffers op haar naam. En morgen is de volgende wedstrijd voor Oranje. Tegenstander is dan Groot-Brittannië. De eerste dag bij de wereldkampioenschappen Veldrijden... heeft Nederland twee wereldkampioenen opgeleverd. Bij de junioren zegeweerde Mathieu van der Poel. En bij de belofte was, net als vorig jaar, Lars van der Haar de snelste. Beiden waren vooraf favoriet, maar vooral van der Haar moest er nog hard voor werken. In het laatste gedeelte moest hij met landgenoot Michiel van der Heijden... maar vooral met de Belgische Bosmans afrekenen. Hij was de beste in het zand, zonder twijfel. Uh, al zal Michiel ook wel heel goed geweest zijn. Daar, daar, daar kunnen we niks van zeggen. Dus uh, ik heb hem ook getipt als, uh, als een van de favorieten voor de wedstrijd. Ja, Wiese was gewoon sterker, zeker in die, in die, in die tweede lange strook, de heerrijke strook. En uh, ja, dan moet je op een gegeven moment uh, de keuze maken om zoveel mogelijk die strook op kop te rijden. Alleen dat kost er zeker wel veel kracht. Morgen staan de wedstrijden bij de volwassen vrouwen en de mannen op het programma. In de vierde ronde van het Engelse bekertoernooi was Dirk Kuyt matchwinner in de topper tussen Liverpool en Manchester United. Drie minuten voor tijd zorgde Kuyt voor de twee- en eindstand. En daarmee bracht hij Liverpool naar de achtste finales van de FA Cup. De Wit-Russische Victoria Azarenka heeft in Melbourne... het vrouwentoernooi van de Australian Open gewonnen. Ze versloeg in de finale de Russin Maria Sharapova in twee sets. Met haar overwinning verdiende Azarenka niet alleen anderhalf miljoen euro. Ze is vanaf maandag ook de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. De Italiaanse waterpolo-vrouwen zijn in Eindhoven Europees kampioen geworden. Ze versloegen in de finale Griekenland met 13-10. Olympisch kampioen Nederland werd teleurstellend zesde. De Nederlandse mannen kwamen niet verder dan een tiende plek. Morgen wordt in het Pieter van der Hogeband zwembad... het evenement afgesloten met de mannenfinale. Een verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, goedenavond. Goedenavond. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat voor Hoofddorp een file van 3 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de hoofdpunten van het nieuws. De Arabische Liga heeft de waarnemersmissie in Syrië... met onmiddellijke ingang stilgelegd. De reden is de recente escalatie van het geweld in het land, zegt de Liga. Pensioenfonds ABP heeft de Amerikaanse bank Goldman Sachs... voor de rechter in de VS gedaagd. De bank zou misleidende informatie hebben verstrekt... bij de verkoop van zogenoemde rommelhypotheken.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 Henk van Middelaar en Marciaal Welman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Woensdag is Jeroen de Lange begonnen als Kamerlid van de PvdA. In zijn vorige loopbaan hield hij zich als topambtenaar onder meer voor de gemeente Amsterdam. Vooral bezig met het verzoenen van verschillende bevolkingsgroepen. Wat zijn zijn verzoeningsplannen voor de Tweede Kamer? Straks een gesprek met hem. En even na half zeven hebben we live muziek van Alaska. Drie jongens uit Volendam. We beginnen met een gesprek over liefde. Liefde in de tijd waarin we onze partner proberen te vinden op internet. Hier aan tafel zit onder andere Anne Jansen die al vijf jaar aan internet daten doet. Anna, hoeveel uh, relaties heeft dat eigenlijk opgeleverd? Vanaf internet? Ja. Uh, twee. Twee. Was het ook liefde? Het was zeker liefde. Goed, Dat is mooi, want uh, dat is de vraag die wij hier gaan stellen aan een andere man. Uh, of al die dating sites waar we een partner op proberen te vinden... onze denkbeelden over liefde heeft veranderd. En die man is Sjaak Vaane. Hij is uh, relatietherapeut. En studeerde vorig jaar als filosoof af op een onderwerp daarover. En vorige week, nee, gisteren zelfs kreeg ik. hij een mooie prijs voor die uh, scriptie. Die scriptie heet Liefde in digitale tijden. Internetdating en de veranderde conceptie van liefde. En die ja, prijs klopt. moeten we misschien nog even noemen. Yes, de de Leo Palak Prijs is dat van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Goed, gefeliciteerd. Dank je wel. En uh, u hebt die prijs gekregen omdat u aannemelijk maakt... dat internetdaten het denken over onszelf heeft veranderd. Ja, inderdaad. Maar even dat internet deed. De vraag, wat vraagt dat eigenlijk van ons? Een hele andere manier van presenteren dan ja, dat je iemand aanspreekt in een kroeg? Of... Nou, het vraagt wel degelijk dat je jezelf in de etalage zet. En uh, het is zeker geen virtuele kroeg. Ik vergelijk het uh, meer met een gemaskerd bal. Uh, je weet niet wie er naar je kijkt. En uh, je kan ook stiekem andere profielen begluren... En uh, het vraagt natuurlijk zeker dat je tamelijk taalvaardig bent. Hè? Want het eerste waar mensen op afkomen is uh, je internetprofiel. Dus je moet een verhaaltje schrijven over jezelf. En vooral een aantal vragen over jezelf beantwoorden. Dus je moet goed weten wie je bent. En je moet goed weten wat je wilt. Dat lijkt mij trouwens ook meteen het eerste uh, probleem waar je tegen ja. loopt. <laughs> uh, je weet niet wat je wilt. Uh, nee, nou ja, of misschien ja. wel. Maar als je ja. het niet goed kan uitdrukken... Mm, klopt. Dan, dan ben je eigenlijk nergens. Uh, nee, nou als filosoof zeg ik dan van... ja kijk, de liefde verliest zijn argeloze karakter. Zou ik zo zeggen. He? Want als je van tevoren precies gaat omlijnen wie je bent... en als je ook precies gaat omlijnen wie, uh, wie je zoekt... Uh, dan wordt het meer een soort rationeel keuzeproces... dan dat je nog overvallen kan worden... of uh, meegenomen kan worden of meegevoerd kan worden... binnen een ontmoeting waarvan je op eerst, in eerste instantie... niet precies kan articuleren wat er nou aan de hand is omdat je te doelgericht uh, bezig bent op ja, internet. Ja, ja, ja, precies. En daarmee zit je eigenlijk jezelf uh, in de weg. Dat lees ik ook wel in veel reviews... dat uh, uh, met name de mensen die al langere tijd uh, bezig zijn op, uh, op internet... Uh, cijfers wijzen overigens uit dat maar 1 op de tien daters... na een jaar een uh, nieuwe relatie heeft... of een bevredigende relatie heeft. Er wordt heel wat aangeflirt. En dat uh, gemiddeld uh, 25 à 30 procent een uh, vaste uh, relatie vindt uiteindelijk. En dat dat vind ik ongeveer dat niet dat is zo geef, jaar. hoor. Nee, gaat nog wel. E, e, even maar... een getal, hoeveel, hoeveel Nederlanders zitten... Nu op dit moment? <laughs> ja, de ja, ja. <laughs> Deze maand zijn ongeveer 600.000 singles actief aan het uh, mailen... en elkaars profielen aan het bekijken op uh, Relatieplanet. Dat is de grootste internet site van uh, Nederland... met 3 miljoen inschrijvingen, maar het is maar één van de 200... Uh, datingsites. Dus, dus als we die erbij optellen... Ja. zitten we misschien aan een miljoen mensen... die per ja, maand dat is natuurlijk moeilijk zitten te, zeggen, te snuffelen want, aan elkaar. Ja, uh, dat zou kunnen, ja. Van de 2,5 miljoen singles uh, in Nederland... en da daar valt dan echt iedereen onder. Uh, iedereen alleenstaand in Nederland... is toch wel een, een aardig deel... aan het uh, internetdaten in deze maanden. Ja, en een van die 2,5 miljoen singles... en eigenlijk een van die miljoen singles... die uh, actief is, die zit hier ook aan tafel. Anna, uh, want ho hoe is dat voor jou... Uh, nou, ik begon je verhaal met hè, hoe mensen zeg maar, op zo'n relatiesite uh, nou, zeg maar, scannen. Uh, en dat er vooral wordt gekeken naar het profiel wat op beschreven. Eigenlijk is het meer mijn ervaring. Daar ken herken ik ook mezelf. Dat juist eigenlijk heel veel bepaald is de foto. Je begint eerst te kijken van, nou, ja. spreekt de foto me aan of niet? En pas dan ga je eens kijken van, wat schrijft iemand? Maar ik merk juist dat die uitstraling, ja, dan komt dat toch op uiterlijk neer. Daar begint het. Ja, en... veel sites willen dat liever niet, hoor. Er zijn ook sites waarbij de foto pas langzaam wat scherper wordt. Het oh, is ja. dus een uh, gratis site. Wat zie je dan eerst? Ja. Je, ja. Nou, als je, als je tegen dan? betaling krijg je dan meteen de foto in beeld. Maar als ja. je niet betaalt, dan verschijnt die gedurende tien minuten... wordt die steeds helderder. Dus dan praat je eerst met een, met een vage vlek. En uh, als je dan uh, tien minuten geduld hebt... dan zie je precies wie je tegenover je hebt. Maar... Maar ja, foto zegt ook niet alles, hè, Anna? Want sommige foto mensen... is niet anders, maar het, het, het maakt wel de selectie inderdaad van... goh, uh, lijkt me dat een leuk persoon hè, om nou ja, misschien eens een keer later mee af te spreken. Maar daar begint vaak de selectie. Want, want als we nou even teruggaan, hoe ben jij voor het eerst op internet uh, op, op zo'n site terechtgekomen? Uh, nou ja, je hebt inderdaad sites die inderdaad waar je dus wel uh, of niet duidelijk meteen met een foto op gaat. Ik ben bewust voor gekozen om juist voor een site te gaan waar niet meteen je foto uh, op te zien is. Oh. Uh, uh, nou ja, ook omdat ik wel zoiets had van, ja, ik, ik, had zoiets van, ja, ik weet niet wie mij uh, nou, ook allemaal herkent op zo'n site. Dat was toch ook wel een beetje, nou, misschien schaamte. Uh, dus ik heb er bewust voor gekozen om eerst sites uit te proberen waar je uh, foto's niet zichtbaar is. Maar en schaamte? Schaamte en, Ja, toch een beetje zo van, ja, goh, uh, ja god, uh, uh, misschien uh, dat andere bekenden er ook wel op zitten. En dat ja. ze dan Mensen denken van, ja, ah, nou, wat ze. Ja. ja, ja. Maar, of, maar is het ja. erg dan dat je zit te daten? Nou, het is niet zozeer erg, maar het is wel zoiets dat ik denk van... nou, ja, god, ik moest er wel even een drempel over. Daarom heb ik bewust gekozen om het, om het inderdaad op die manier te doen. Maar is dat dan gewoon dat je in het openbaar op zoek ja. bent naar een partner... dat mensen denken, oh, die is toch niet helemaal gelukkig in de eentje? Nee, niet daarmee, nee. Maar goed, met het, ook met het werk wat ik in het uh, dagelijks leven okay. doe... Wilde ik er ook, had ik ook zoiets van, nou, het zou best kunnen zijn... dat misschien cliënten uh, mij tegenkomen. Ik nee. weet ook, ik zie dat ook, je ziet dat later ook op profielen... dat sommige artsen die bijvoorbeeld op zo'n sites een relatieplan staan... er bewust voor kiezen. En dat zie je ook in het profiel. Vanwege mijn werk uh, geef ik pas mijn uh, foto zichtbaar na... Ja. Nou, dat, dat, dus is dat is dus tekenend voor het internetdate. Het blijft lange tijd anoniem. Ja. He, dus je blijft lange tijd. Uh, kun je het aanleggen met iemand. binnen een anonieme omgeving. He, je kiest ook een screen name. Zoals ze dat dus dan niet zeggen. je eigen naam? Nee, niet je eigen naam. Nee. En het is. Uh, sommige sites. Uh, op straffen van verwijdering. Uh, mag je ook niet je eigen mailadres erin verwerken. Het is natuurlijk de bedoeling dat je zo lang mogelijk. via die site blijft communiceren. Hm. en dat je ook zo lang mogelijk lid blijft. Omdat er ook He, je een Je begrijpt het commerciële motief daarachter. Zit, het is, na, nu pornografie niet zoveel meer oplevert, is het uh, het meest lucratief internetbusiness van dit moment. En dat ja, anonieme dus, wat je uh, net benadrukt. Misschien wat hebben jullie geeft dat al? NOS dating is misschien wel een idee <lacht> ja. hier. Maar misschien wordt het vanzelf al gedaan. Op een veel natuurlijkere <lacht> ja. manier. En daar zou ik graag iets over willen zeggen. Want we vinden het ondertussen gewoon. We vinden het... Okay, u zegt net van, oké, okay, ik schaam me er wel een beetje voor. En dat is natuurlijk aardig. Die anonieme omgeving biedt juist de mogelijkheid voor mensen die in een kroeg niet zo snel op iemand afstappen om iemand anders wel anoniem te benaderen. Dat is één aspect ervan. Maar anderzijds we zijn het echt gewoon gaan vinden. We hebben het idee dat je iemand leert kennen... puur op grond van een fotootje... en op grond van wat, een aantal eigenschappen die hij heeft ingevuld. En het meest opvallende daarbij... van de vier grote sites in Nederland... zijn er drie die met een persoonlijkheidstest werken... En dus, dat is, dus dan gaat het niet zozeer om, het, uh, om alles wat je hebt aangevinkt? Nee. Ja, uh, ja, ook wel. Maar dat is de input voor die persoonlijkheidstest. Oké. Okay. Dus je moet een, een lijst, bij sommigen is dat vrij uitgebreid... een stuk of honderd vragen of zo over jezelf beantwoorden. En uh, veel van die sites die pretenderen dan dat ze wel de juiste voor jou uh, zullen vinden. Is dat niet handig dan? Dat je een, be een, be een beetje een beeld hebt van wie je bent? Um, en wie die ander is? Nou... Dat, dat zou kunnen, maar ik, ik, dat, ik ben geen psycholoog, ik ben filosoof... en ik zit te kijken van, nou, wat zegt dat nou over de liefde? Zijn we anders over de liefde gaan denken uh, daardoor? Hè? Blijkbaar, kijk, wetenschappelijk uh, heeft het niet zoveel basis. Hè? Dat wordt ook vanuit wetenschapskringen wordt dat ook bestreden... Dat dat, uh, uh, uh, ja, dat dat te onderbouwen is. <kliek> het is natuurlijk een vreemd iets... dat er uh, sociaal-psychologische uh, theorieën gebruikt worden... echt in de markt gezet worden. Uh, dat gaat in Amerika zelfs zover dat je je DNA kunt uh, laten bepalen en dat je op basis van je DNA-profiel gematcht wordt. Scientific Matching of GenePartner.com doen dat. Dat klinkt echt als science fiction. Ja, maar ja. Het, het is dus realiteit. Hè. De theorie ja. daarachter is dat je ook lichamelijk aangetrokken zult worden... Uh, door iemand met een afwijkend DNA-profiel. Dat, maar dat, dat geeft dan eigenlijk... de beste kinderen. Dus we hebben daar een soort evolutietheorie omheen gebouwd... dat uh, als ons DNA-profiel... Maar je, je wantrouwt dat. Um, ik, Vanuit wetenschappelijke kringen worden daar vraagtekens ge bij gezet. Maar nogmaals, als filosoof vind ik het veel interessanter... om te kijken hoe we dan dus blijkbaar over de liefde zijn gaan denken. Dat mensen het pikken en dat ze het accepteren... en dat ze het omarmen als een manier om de liefde te vinden... wil iets zeggen over hoe we over wetenschap en liefde zijn gaan denken. Anna, dat... want, want denk, ben jij anders gaan denken over de liefde sinds je op internet deed? Nee, ik ben zeker niet anders erover gaan denken. Ik zie juist internet deed als een manier om met iemand in contact te komen. En pas op het moment dat je met iemand... Waarna uitgaat, één, twee keer, besluit je van... nou, gaan we misschien nog eens een keertje uit. Nou, voor je het weet ben je misschien een paar maanden in een relatie. En dan komt er een punt waarop je besluit... nou, gaan we wel of niet verder na een jaar. En, en hoe, hoe, uh, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld in de kroeg als je iemand ziet? Die je wel leuk vindt? <kwijls> nou ja, goed, dan begint het meestal ook met oogcontact. Nou, dan uh, stapt meestal de een of de andere... Nou, op de ja, ander af. En zo, zo wordt het eerste contact gelegd. Ja, maar het eerste contact wordt toch niet via oogcontact gelegd. Binnen het daten. En, en, en dat is typerend. Nou ja, In voor. feite wordt wel, het, zeker als je met uh, foto's te maken hebt. Uh, ja, oh, Bij oogcontact in de kroeg stel ik me voor dat er meteen een relatie is. Dat je meteen merkt hoe die ander op je reageert. Je ziet, dus er is ogenblikkelijk een relatie. Contact is altijd een relatie. Ja. En dan niet, je, je bedoelt dan benadrukken... geen liefdesrelatie, maar er, is, nee, dus, er speelt nee, iets tussen Dat, dat twee heb mensen. ik niet gezegd, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Even voor de duidelijkheid. Nee, dat, die is voor ja. jou rekening. Nee, er is altijd... Een van de relatie. Je merkt hoe die ander op je reageert. Hè. Dat gaat samen. En dat gaat niet zo bedacht. En uh, bij, bij dating presenteer je jezelf aan de hand van een lijstje eigenschappen. Dat wil zeggen dat de, ander, de identiteit van de ander... Uh, sterk wordt bepaald door dat lijstje eigenschappen. Maar wat, wat maakt dan die liefde anders? Laten we eerst het oude idee van de liefde. Is dat een romantische idee van de enige ware? Dus een, een idee wat door die dating sites uh, in de etalage nee, gezet wordt. Nee, maar wat wordt, wij, wat wij maar, uh, wat als je... van traditie kennen... Het, ons idee nee, over liefde is dat nee. het mythische nou, dan, idee, er is er zijn, maar één ik, voor je. Ik, ik zal er drie noemen. Hè. We hebben het romantische idee, wat zo in de loop van de 18e eeuw uh, omhoog kwam. Uh, toen werd het niet meer vreemd gevonden uh, dat je een partner koos waar je iets voor voelde. Voor die tijd waren huwelijken meer op economische basis. Hè. En dan had je een minares om dat gat uh, op te vullen. Binnen de romantische liefde komen die twee samen. En uh, de, de partner uh, is ook een, een vervulling van het leven. Het esthetiseert ook het leven. Hè. In die romance um, ontstaat ook een gezamenlijk verhaal. En dat verheft ook het dagelijks leven. Dus het heeft iets heel uh, ja, iets bijzonders, iets unieks. Die, uh, en het vindt ook zijn waarheid in die unieke ontmoeting. Dat is oorspronkelijk de romantische liefde. De moderne liefde, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de jaren 50. Ja, dan gaat het meer om een betrouwbare echtgenoot, betrouwbare vrouw... Um, en uh, meer een soort gedragscode. Een stevige basis. Precies. Identiteit is op een gegeven moment... je bent volwassen en dan heb je je identiteit gevonden. He, men dacht in die tijd over identiteit. Nou, dat is een afgerond verhaal. Op je 21ste weet je wie je bent... en werk je de rest van je leven bij dezelfde baas... en blijf je bij jezelfde vrouw. Nou, Postmoderne liefde... Daarin wordt meer, wordt dat betwijfeld. Wordt gezegd: ach, ik ben volgens mij zoveel verschillende identiteiten. Ik ben het ene moment dit, het andere moment ben ik dat. Dus waarom kan ik niet met jou dit hebben en met jou dat hebben? Het idee van polyamorie zien we bijvoorbeeld opkomen. Dus, Wat is daaruit, dat? Polyamorie? Dat je, liefde voor meerdere mensen. Hè? Mm. Dus dat is ook heel bekend geworden door een. Ach, Venemans heeft daar een boek over geschreven. Ik hou van twee mannen. En uh, daar is ook een datingsite uh, voor. En um, ja. dat je dus je repertoire uitbreidt zeg maar. Gericht op een optimalisatie van het leven. He? Als ik het leuk dus vind met jou, waarom zou ik het dan niet met jou nog kunnen hebben? Ja, precies. Maar ja. wat doet nou die, dat en daten? Is dat postmoderne idee over liefde. En is dat het, dat postmoderne idee? Is dat ja. ook dat idee dat door daten verstevigd wordt? ik uh, kom, kom ze alle drie tegen. Ja, dat, dat laatste van, uh, nou, wat ik met jou heb... dat zou ik ook met een ander kunnen hebben. Hè? Dus die erosie van, van het idee van de ware... Uh, dat, uh, dat kom je daarin tegen. Want uh, je, je wordt natuurlijk geconfronteerd met echt duizenden anderen. Ik noemde net die getallen niet voor niets. Om een, om een indruk te geven van hoe groot die, die connectiviteit van dat internet is. Dat is echt enorm. Maar ik vind het met name ook een modern fenomeen. Hè? Wel, dat zei ik net al, de wetenschap pretendeert... dat uh, hij of zij zorgt voor de match en de match is de nieuwe metafoor voor de liefde... als we niet uitkijken, in die zin. Nou, dat zeg ik een beetje uh, bij... Ik, ik, wil, ik wil het niet in moraliserende zin uh, opvatten. Ik wil het meer ik beschrijven. Voor voor of na uh, Nou afkeeren. ja, ik vind het wel, ik vind, ik vind wel dat, dat... ik denk dat als je denkt dat uh, dating alleen maar een kwestie van partnerkeuze is... en dat, je daar, dat het een probleemloze manier is om een romantische liefde te vinden... dan denk ik dat je voorbij gaat aan allerlei moderne en postmoderne betekenissen... die daar ook aan kleven, met name die wetenschappelijke belofte. En dan denk ik van, nou, als je denkt dat je op die manier romantiek kunt vinden... dan denk ik dat je in een circus terechtkomt... van een heel wetenschappelijke manier van denken over de liefde. Dat is prima, maar um, als filosoof vind ik dat wel heel interessant... om die ambiguïteit, die dubbelzinnigheid te onderzoeken. Anna herken je dat? Bij jezelf? Nou, eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, ik zie gewoon internetdaten als een manier gewoon om uh, iemand te leren kennen en uh, ja, pas in de werkelijkheid merk je of, of iemand uh, ja, bij elkaar past. En, en hoe is dat voor de en ander? hoe leer je iemand kennen, is dan de vraag. Ja, ja. Dat, dat is waar. Nou ja, kijk, oké, okay, uh, het eerste contact wordt gelegd meestal via een e-mailtje. Ja, iemand ja. reageert op de ander. Dan ontstaat er een e-mailverkeer. Ja, en wanneer heb je dan het idee dat je iemand kent? Nou... Het gaat erom om, nou, dat begint, dat komt pas in de, in de zodra het ontmoeting komt en dan ga je ja. elkaar leren kennen. Maar dat lijkt me toch voor iedereen die een, een relatie aangaat, dat je elkaar in de loop der tijd de, verder leert zijn, kennen. Er zijn mensen die al verliefd worden op het beeldscherm en ja. die het gevoel hebben dat ze elkaar door en door kennen, nog voordat ze elkaar hebben gezien. En dat, is, dat zegt iets over identiteit in het digitale tijdperk. Maar kan we dat, niet dan? dat we, ja, ja, dat kan zeker. Ja, tuurlijk. Nou, ik kan iemand ja. wel heel erg ja. leuk maar vinden, maar. ik zit hier niet je... om te zeggen dat we al die computers af moeten schaffen <lacht> nee. hoor. En dat we terug moeten naar de romantiek. <lacht> Zo is het niet. En ik zit hier ook niet om datingsites aan te vallen of te verdedigen. Het is prima. Nee, maar ik, maar wel ik zit dat wel je, om, te, om, om, om na te gaan van hey, hoe, welke betekenisverschuivingen vinden er dan plaats? Ja. Maar ik heb maar vraag me af of, of, of, die, of, die, of, die of die verschuiving er inderdaad echt is? Uh, ja, goed. Als, uh, nou ja. Als, als degene die gewoon van deze sites gebruik maakt. Ik, ik, kijk, er zijn mensen. Dat die, er zijn ik verschillende niet. manieren van omgaan met dat, uh, dat datingtraject. En het blijkt dat de meeste mensen dan aan laten komen... op de face-to-face -face ontmoeting. Sterker nog, gevorderde daters uh, zeggen al in hun internetprofiel... ik wil niet zo lang uh, uh, heen en weer blijven mailen... laten we maar meteen afspreken, dan zie ik tenminste wat vervlees ik in de kuip ja. heb. Ja? Ja. Je dus je je gaat, nou het blijkt toch veel nee, robuuster... Veel robuuster eigenlijk dan gedacht is. Want Anna, hoe gaat het proces bij jou? Als je iemand hebt uitgekozen en er is een eerste mailcontact, hoe gaat het dan? Ik mail meestal, dat duurt meestal een week of twee, drie. Ik weet inderdaad dat sommige mensen dat inderdaad ook snel aangeven. van, Nou, je lijkt me wat, ik wil jou morgen zien in de kroeg. Ja, voor mij gaat dat gewoon veel te snel. Ik zie juist wel dat e-mailen als een manier van elkaar kennen. En ik vind dat een prettigere basis om van daaruit iemand pas in het echte leven te ontdekken. En dan, Prettiger dan vanuit een groep. Prettiger, theater, nou ja, nou, nee, werk. prettiger dan het, dan het alternatief van... nou, uh, jouw profiel staat me aan, morgen wil ik jou in de kroeg zien. Ah. Ik heb het wel eens een keer geprobeerd van... nou, zou dat inderdaad naar nou zoveel verschil uitmaken dan... dan al die mailtjes heen en weer. Nou ja, ik heb gewoon gemerkt, ja, dat werkt gewoon niet bij mij. En, maar maar dan, dan, dan ga je afspreken. Mm -hmm. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je bijvoorbeeld dus, zo... Uh, Zoenen, hè? <laughs> Meteen? Nee toch, Anna? <laughs> nee. <laughs> nee. Nee, je gaat gewoon wat drinken. Uh, god, ja, dat op het moment dat je elkaar dan voor het eerst e e e ziet... ja, dan is het natuurlijk even een moment van dat je weer even aan elkaar moet wennen. Dan lijkt het, voelt het even aan alsof je elkaar weer even voor het eerst opnieuw moet leren kennen. Want ja, inderdaad, dan ga je van het scherm, vanuit de mailtjes, opeens... Met, een, uh, met die persoon in levende lijven. Want het, het lijkt me op zich uh, um, dat je aan de ene kant een soort van voorselectie maakt van hoe je iemand in, in de kroeg eigenlijk, uh, hoe, je, hoe je daarmee om zou gaan. Mm -hmm. um, maar uh, het, lijkt, uh, het, het lijkt me ook wel um, dat, dat de mogelijkheid bestaat dat je uh, een, een date hebt met iemand die je in de kroeg misschien in eerste instantie helemaal niet zo zou uitkiezen om, om die te leren kennen. Dus dat, heb jij dat ook wel eens ervaren? Um. Nou het zou ook best wel kunnen inderdaad, ja. Dat, want ja, want meestal zie je op zo'n profiel bijvoorbeeld wel dat iemand iets over bepaald interesse schrijft. Uh, nee, maar even heeft. uiterlijk ja. gewoon. Ja, dat qua uiterlijk. uiterlijk. Qua uiterlijk, in, in eerste instantie uh, misschien niet helemaal aanspreekt, maar omdat je, iemand al, omdat je al wat meer van iemand weet, ja. dat je denkt, nou, maar ik geef hem toch een kans. Ja, ja dat, dat klopt, ja. Sjaak, ja. in, in je scriptie, ik heb daar de, de, de conclusie van gelezen, heb je het over drie soorten, type, drie soorten mensen die uh, op internet daarmee omgaan. Ja, Kijk, ja, die, die consumenten noem jij ze bijna geloof. Ik, kan je die drie types even uitleggen? Uh, ja, want ik zei net al, er zijn heel verschillende manieren om met zo'n traject om te gaan. We horen nu één uh, verhaal, maar de, ik heb natuurlijk heel veel verhalen gelezen en dit is er maar eentje van. En uh, de meest typerende vind, noem ik de geslaagde consument, hè, die tamelijk kritisch is. Die, uh, kijk, de teleurgestelde consument is niet beeldbepalend. Maar wat, over, even, wat voor is de, de geslaagde consument? In digitale en is... tijden. Maar de geslaagde consument, uh, die vindt precies wat hij wil. En uh, die heeft um, zijn verbeelding gebruikt om zo precies mogelijk zich voor te stellen... welke kandidaat hij zou willen hebben. In de loop van dat traject lukt het hem ook om iemand te vinden die aan zijn preferenties voldoet. Um, als dat de grondslag wordt van de partnerrelatie die daaruit voortkomt... dan noem ik dat de datingrelatie. En dan krijg je een relatie die ik ook in onze praktijk voor relatietherapie tegenkom... Uh, van mensen die kieskeurig blijven uh, naar elkaar toe... En dan blijft ieder gesprek, ja ik chargeer natuurlijk een beetje... maar dan blijft ieder gesprek een sollicitatiegesprek. Dus die partner die je gevonden Want, hebt... moet dan wel ja. precies blijven voldoen... aan de beloftes uit die e-mail. Uit, uit, uit, uit dat contact. Uit dat profiel. En als, als bijvoorbeeld kinderen komen... of uh, uh, ben veranderd van baan... of veranderd van interesses of iets... dan zie je die partner een beetje achterover leunen. Zo van, uh, ja, dit hadden we toch niet afgesproken. <lacht> dit, dit was eigenlijk niet de bedoeling. En, en dat, jij bent nu zo okay. veranderd. Maar ik heb dat filosofisch... ik heb daar een conceptueel kader voor ontwikkeld. He, vanuit de filosofiekeur... Heb gekeken, die heeft hele interessante dingen gezegd over erkenning. Uh, uh, op politiek vlak, ik kijk even naar Jeroen. Uh, want dan hebben we het ook over hoe bevolkingsgroepen elkaar erkennen. Maar ik heb dat afgeleid naar de, uh, de partnerrelatie. Mm -hmm. Want ook partners erkennen elkaar natuurlijk. Of niet, ze gaan achter de rug mm -hmm. van de partner om iets anders doen. Uh, en ontkennen daarmee uh, de partner. En hij zegt ook, erkenning op grond van blijvende eigenschappen... dat is een manier van erkennen. En, en, en dat is wat ik daar ook in terugzie. Maar we waren even begonnen met de geslaagde consument. We hebben niet heel ja. veel tijd meer. Ik, ik ben zo benieuwd naar die andere twee. Nou, de teleurgestelde consument die haakt af. Dat is een groot deel ervan. Ik, ik noemde net al een cijfer. Nog minder dan de helft vindt uiteindelijk een partner en die stopt er ook mee. Een paar duizend euro armer. Dat is, dat is de realiteit. Maar die is denk ik niet beeldbepalend. Want steeds blijven mensen dat toch weer doen. Hè? En, en blijven, blijven ook daar heel positief over. over, dat, over en is dateen. dat dan die derde groep? En, en uh, die derde groep is, is een groep die er uh, eigenlijk zonder al te veel kleerscheuren vanaf komt, zou ik zeggen. Hè? Die vindt tamelijk snel een partner. En die, uh, de relatie die daaruit voortkomt, en, en, en uh, ik zag je net knikken, dus daar zou jij een voorbeeld van zijn misschien. Ja, ik vraag uh, me af welke, welke van de ja, ik behoren ja, eigenlijk dan hoor. Ja. Onttrekt zich, uh, die onttrekt zich aan de context van, dat, uh, van die dating uh, site. En die is wel degelijk in staat om een, een weder een, een relatie te ontwikkelen op basis van wederzijdse erkenning, dus waarin er wel flexibiliteit is. Ben dat jij dat? Me, dat lijkt me wel een goede. Nou, ik, <lacht> <lacht> nou ja, ik, ik heb geluisterd naar deze drie-eendeling. En uh, nou, ik zit toch erg te zoeken waar ik aan zou moeten passen binnen deze drie. Want ik herken me daar zelf niet zo in. Ik heb wel in mijn vriendenkring drie stellen... die elkaar echt via internet hebben gevonden. En die uh, nou, getrouwd zijn, kinderen hebben. Ze hartstikke gelukkig. Maar volgens mij is het voor hun nogal uh, doorslaggevend geweest... hoe uh, het contact daarna in het echte leven is gegaan. Hoe ze elkaar daarin hebben leren kennen. Dus het is niet zo dat ze al bijvoorbeeld... Al op het moment dat zij die ander zagen... op de site van... Jij bent de ware, met jou ga ik trouwen. Nee, dat is pas later ontstaan nee, dat... dat ze elkaar ja. hebben leren kennen. Dus ik vind het iets te kort door de bocht om te zeggen... dat je op basis van puur het profiel al meteen kan zeggen... voor die ga ik. Maar Sjaak, uh, uh, uh, proef ik toch dat jij eigenlijk meer houdt van die... Onverwachte, ontregelende liefde, waar niet alles uh, via gebaande paden is, maar waar, waar, waar de invloeden elk ogenblik anders kunnen zijn en waar je mee kan gaan. Nou, mijn enige punt is dat ik denk uh, van als mensen een zekere passie willen vinden en verlangen naar romantiek, dat het all in is. En dat dat ook betekent dat als de partner een, uh, uh, wat dat als de passie wat ontregelend is, uh, dat, dat, er, uh, dat dat er ook bij hoort. Hartelijk dank. Dit is tot zeven uur Pavlov. Ja, de naam doet ze anders vermoeden, Alaska. Uh, maar de drie heren hier in de studio die uh, komen uit Vallendam. En op 17 februari komt hun eerste cd uit, Actors and Liars. En door Leo Blokhuis, een uh, bekende um, uh, muziekresensent... Uh, die noemt ze alle muzikale beloften uh, voor 2012. Uh, en hier in de studio in Pavlov gaan ze het nummer Arms of the Art spelen. Alaska.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 Vividly marked by age Or dance, be a dance and I'll dance you around To the beat of our feet, it's sound But all imperfections of all our gods I found my answer in the arms The arms of the arts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 But all the affections, all our gods I found my answer in the arms of the arts All revelations, true and sublime Will find their way into our into time I'll tell you a tale of a boy who loved to write. As he grew up, he decided to sing on love and the passing of time. But all affections, all are gods, I found my answer in the arms of the arts. All revelations, true and sublime, will find their way into art. Alaska met Arms of Art. Um, volgende week, volgende week, zaterdag. Dan kunt u ze zien in Almelo. Die vrijdag erop in Edam En nou, de volgende optredens ook in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht. U kunt het allemaal zien op alaskamusic.com. Hartelijk dank. Verzoening, Een belangrijk onderwerp voor Jeroen de Lange, het nieuwe Kamerlid van de PvdA. Als topambtenaar heeft hij zich altijd hard gemaakt voor een samenleving waarin iedereen samen kan leven. Jeroen de Lange, welkom. Dankjewel. Hoe was je eerste week in de Tweede Kamer? Want je bent woensdag begonnen, hè? Het ja, was, was een kort weekje, uh, nogal hectisch. Woensdag uh, beëdigd. Uh, dan sta je daar en uh, dan... Kijk je een beetje van buiten naar jezelf. Dat was wel natuurlijk een, was een, bijzonder, een bijzonder moment. Ook uh, het is weer op de grondwet. Donderdag in mijn eerste stemming uh, gezeten, maar dat was na een paar minuten voorbij. <laughs> <laughs> dus, uh... wat, je, wat je eigenlijk uh, uh, nu ziet in de Tweede Kamer is dat uh, um, uh, de linkse uh, partijen... eigenlijk zich veel meer uh, uh, uh, samen willen werken om een sterke oppositie te vormen. Ligt daar ook een belangrijke taak voor jou als, als conflict uh, verzoeningsdeskundige... Geen idee. Moet ik, uh, moet ik nog gaan, uh, gaan, gaan ontdekken. Ik denk dat de, de politieke strijd straks zal gaan bij de komende verkiezingen... om keuze voor, nou, gaan, we naar de, gaan we naar de toekomst toe, heb ik simpel, simpel gezegd... of kiezen voor het verleden. Dus progressief versus conservatief. En, nou, de PvdA, daarvoor zit ik in de, in de Tweede Kamer... is een progressieve partij, maar wel sociaal. En ik denk dat dat de grote keuze wordt uh, bij, de, bij de verkiezingen. Maar gaat verzoening ook nog een rol spelen? In, in de samenleving vind ik het, vind ik het heel belangrijk. Kijk, in, de, in de Tweede Kamer gaat het ook, ook wel natuurlijk om politieke strijd. Het gaat om conflicten oplossen op uh, geweldloze manier. Dus dat het in de Tweede Kamer af en toe gewoon uh, lekker tegen elkaar ingaan... <laughs> uh, dat is alleen maar prima, want dan wordt het ook duidelijk... Uh, wat de verschillende standpunten zijn uh, die worden ingenomen. Uh, en dan gaat politiek hopelijk ook... Uh, nog meer leven voeren voor de mensen. Jeroen, wanneer, sinds wanneer hou jij je bezig met dat thema verzoening? De eerste keer dat ik daar echt mee aan de slag ging... Uh, was toen ik uh, diplomaat was in Rwanda. Dat was van 2001 tot 2003. Mm -hmm. um, nou, voor, voor, voor de luisteraars... Oh. Mensen... De hoeties en de toetsies. Ja, ja, 1994, een uh, genocide... Uh, ongeveer een miljoen uh, mensen uitgemoord in honderd dagen met machettes. Ja. Uh, de meeste mensen daarvan uh, toetsies. Uh, door de Hutu-meerderheid. Nou, ja. zijn Toetsi en Hutu al lastige categorieën, want je hebt ook mensen die, die worden wel Hoetsi genoemd, zeg maar met een Toetsi-moeder en een uh, Hutu-vader. Uh, maar ja, dat. Dat het heeft natuurlijk uh, waanzinnig gevolg gehad uh, voor dat land. Ja. En uh, daar wonen was wel zwaar. Ja. Ik, uh, ik herinner me de, de kerkjes die, uh, uh, die we bezochten. En daar lagen nog letterlijk uh, uh, ja, honderden duizenden lijken te rotten. Zelfs uh, dus zoveel jaar na dato. Uh -huh. 2001, terwijl het gebeurd was in, in 1994. Nou, Dat gaat je uh, niet in je Koude kleren zitten. Dus wat, mag leer er wel in. Wie, wat leer je er eigenlijk van? Het ultieme kwaad. Het ultieme kwaad, dat is het, het, het ultieme kwaad heeft, daar, heeft daar plaatsgevonden. En dat mensen dat elkaar eh, kunnen aandoen. Dat het dus denkbaar is. We hebben toch lange tijd gedacht. De holocaust. Tweede wereldoorlog. Dat nooit meer. Ja. En terwijl de hele wereld het eigenlijk, wist wat daar gebeurde. Je bedoelt daar in uh, Afrika? Ja, in, in Afrika, dus in Rwanda ja. in 1994... Uh, werden daar dus een miljoen mensen gewoon afgeslacht. De ware blauwhelmen, de VN was ter plaatse... Mm -hmm. heeft niks gedaan. Uh, Buitenlandse Zaken, het minister van Buitenlandse Zaken in Amerika... wilde per se niet het woord genocide gebruiken... Nee. Want dan hadden ze moeten ingrijpen. Maar ik onderbreek je even. Als je zegt, ik heb, ik heb daar geleerd wat het ultieme, het echte kwaad is. Maar heeft je dat dan ook anders over ons doen nadenken? Over jezelf? Ja. En, nou, dat, dat kwam uh, met name uh, toen ik werkte op het stadhuis. In Amsterdam? Uh, in Amsterdam. een beetje een rare sprong. Ik was diplomaat <laughs> en uh, vanuit Rwanda was mijn nieuwe baan... Het was werken op het, op het stadhuis in Amsterdam... Uh, voor de gemeentesecretaris. Dat was zijn chefkabinet. Uh, ik meen, 2 november uh, 2004 werd uh, Van Gogh vermoord. Mm -hmm. uh, nou, voor wie zich dat kan herinneren... Uh, een enorme schok ging door Nederland. Mm -hmm. uh, 200, iets van 257 voorvallen, gewelddadige voorvallen in het land. Meteen in de, in de weken daarna. Uh, het kabinet verklaart de oorlog aan het reur. Enorme spanning. Tussen wie? Ja, dat is de vraag. Uh, maar natuurlijk toch wel eh, langs uh, autochtone, allochtone lijnen... wij-zij wij, denken, uh, zij zijn niet gekomen. En, uh, dat werd, werd, dan, werd dan geroepen op straat. Maar ja, aan de andere kant ook, natuurlijk uh, Mohamed Bouyeri, die uh, Van Gogh vermoorde, uh, zag hem niet meer als een mens. En, en dat was voor mij een van de eerste overeenkomsten die ik zag... tussen wat ik had meegemaakt in Rwanda. Namelijk de onmenselijking. He, dus de ander die je vermoordt, dat is, is, geen, mens. is geen mens meer. Dus voor Hamad Bouyeri was Van Gogh was een varken. En een varken mag je dus op straat slachten. He, wat, wat die min of meer probeerde. Nee. En dat is precies ook wat er in, in Rwanda was gebeurd. Voor de Hutu waren de Tutsi op een gegeven moment kakkerlakken. En die moesten, die moesten verdelgen. Dus wat er ook gezegd werd in Rwanda op dat moment was... We gaan aan het werk. au He, travail. We gaan aan het werk. En dat betekende gewoon... Erop uit, elke dag weer biertje drinken, de bossen in, op toetsie acht. En zoveel mogelijk toetsie met een, met een machette, een kop afhakken. Ik hoor ja. ontzettend veel nare dingen en één groot conflict in Rwanda. En eigenlijk ook wat er in Amsterdam gebeurde. Ja. Uh, maar waar begin je om die, om die twee groepen bij elkaar te brengen? En nog, nog iets wat, wat ik heel belangrijk vind om te zeggen: kijk, toen ik in Amsterdam aan de slag ging. Uh, en, en enige parallellen zag, was natuurlijk meteen het gesprek op het stadhuis... oh mijn god, hij denkt, hier is de Rwanda. Kijk, Nederland is natuurlijk heel ver van, van Rwanda. Maar er waren wel zeker overeenkomsten. Hè. Ik, ik duidde net op één overeenkomst, hè, de ontmenselijking van de ander. Wij, zij denken, jullie daar, jullie horen niet bij ons. <kwijls> ja, of jullie vallen ons aan. Dus een gebrek aan, aan, aan inclusiviteit... Waar begint het? De lijnen die we toen hebben uitgezet, er waren eigenlijk drie. Perspectief bieden aan iedereen, onder de noemer wij Amsterdammers. Waar je ook vandaan komt, wij zijn met z'n allen Amsterdammers. Ik begon ook over mezelf te spreken als witte Amsterdammer, Marokkaanse Amsterdammer, Turkse Amsterdammer. Het is al een verhaal van inclusiviteit, perspectief voor iedereen. Tegelijkertijd grenzen en eisen stellen... De overlast, hangjongeren, de straattuig, wat ook we genoemd werd. Paal en perk aanstellen, robuuste politie optreden. Maar tegelijkertijd ook heel duidelijk zijn op nondiscriminatie: bij de ingang van discotheken. Gelijke monniken, gelijke kappen. En het derde was. En daar nou, kom komt misschien op het terrein ook van, van relatietherapie. Investeren in sociaal kapitaal. Maar dat betekende zoveel als zoveel mogelijk dingen samen doen. Niet met het doel dialoog. Bijvoorbeeld samen voetballen. Leer je elkaar kennen. denk je, nou, toch aardige kerel. En dan ontstaat er iets tussen mensen. Dus het uh, gesegregeerd leven, wat ook natuurlijk nu nog steeds... In groepen. In, in groepen. En elkaar dus niet kennen. Mm -hmm. De muziek niet delen, niet weten wat die ander voelt. Dat leidt natuurlijk tot een gebrek aan, ja, je kunnen inleven in, in die ander. Nou, en dan uh, heeft die ander nog soms een hoofddoekje op en dan dat is toch toch raar. Hè, de, de ja. soms... Maar dit is allemaal vanuit uh, het stadhuis bedacht, op ambtenarenniveau uitgedragen door wethouder en, uh, en uh, burgemeester. Nou, Job Cohen, dit is natuurlijk het verhaal hè, van Job Cohen. De boel wel... bij elkaar houden. Hoor. Ja. Maar hoe krijg je dat bij die mensen erin? Hè? Kom je op, jongens, samen voetballen of dit samen doen als er haat is, als er uh, uh, uh, wantrouwen is? Nou, een heel mooi voorbeeld zag ik, uh, heel toevallig, gisteren was ik op bezoek uh, in Amsterdam in de wijk bij, bij het Smaragdplein. Nou, dat is toch enigszins een beruchtplein. Daar is een jeugdhonk. In dat jeugdhonk, vond het fantastisch, daar is een project waarbij jongeren uit de buurt, oudere mensen en zelfs soms dependerende begeleiden, en daar samen mee optrekken. Het gaat om heel veel, dus kleine initiatieven. waar mensen iets samen doen. En dat gebeurde daar. En de perceptie van elkaar, hè, daar heb ik het ook over. die verandert daardoor al. Hoe ze en, naar elkaar kijken. Hoe ze naar elkaar kijken. Dus oudere mensen die. die kennen dan uh, een jonge. nou, laat ik het even zeggen. Uh, Mohammed van, van 14 jaar. En dan is hij. Hey, Mohammed. In plaats van. Oh, wie komt daar lopen, dat zal wel meteen. Uh, Hommelen schrijven. Dus. Het gaat dus om heel veel van dat soort kleine stapjes. Um, in buurthuizen. En dat uh, is eigenlijk begonnen uh, uh, na dat actieplan Wij Amsterdammers in 2004. Nou, het, het actieplan Wij Amsterdammers bevatte een hele trits van, uh, van voorstellen. Uh, ik noem er nog eentje. Een uh, soapserie op AT5. Uh, waarin... Uh, nou, met jongeren van verschillende groepen in Amsterdam, samen avonturen, samen avonturen, samen ja. avonturen meemaken. Met de bedoeling natuurlijk dat de kijker zich daarmee identificeert. En er een gevoel ontstaat van wij Amsterdammers. Zijn we, zijn we nu in Nederland? Hè? Als we nou even verder kijken, in de peilingen zien we de PVV een beetje zakken. Uh, zou je kunnen zeggen, we zijn het een beetje zat, die confrontatie, die conflicten. Kan Met dat, andere groeperingen bedoel je? Ja, hmm. dat, een, dat, een, dat een volk een beetje conflict moe wordt. Dat je denkt, ja, laten we nou maar ophouden. Santroven, we gaan vooruit. Of, of bestaat dat niet? Ik, ja, een hele, hele goede vraag. Ik toen uh, iets meer dan een jaar geleden terugkwam uit Afrika. Ik vier jaar weg geweest en me echt niet met Nederland mee bezig gehouden. Van 2006, 2010 werkte ik voor de Wereldbank en uh, voor de Nederlandse ambassade in Oeganda. Ik kwam terug en mijn eerste reactie was... jongen, jong, ik ben nog steeds bezig met dat, uh, met dat islamgedoe. Tegelijkertijd begin ik nou zoiets in de lucht te voelen van... precies wat jij zegt, kom gaan we weer vooruit. We zijn het een beetje, we zijn het een beetje beu. En ik denk dat we op een soort uh, omslagpunt komen dat we... Ja, ook weer positief over elkaar willen denken... weer als Nederland weer, weer ergens heen willen gaan. En nou ja, zeker die hele spanning rondom een aanslag, dat, dat, dat, is zeker, dat is zeker weg. Dus ik denk dat er inderdaad een soort moeheid ontstaat... met zeker cynisme en, en op elkaar hakken. En uh, ja, dat zou goed kunnen. Uh, filosoof Jacques vane zit op het puntje van zijn stoel. Uh, ja, hier hoor uh. ik natuurlijk weer een bekende term... met vooruitgangsdenken. Hè. Gaan we nou met z'n allen vooruit... Uh, daarin, uh, ja, je mag het hopen natuurlijk, maar het is wel een, een bepaalde perceptie. Wat ik nog wilde vragen aan Jeroen is: van, je schetst al een aantal dingen. Hè. Uiteindelijk noem je dan die soap, wat natuurlijk een, een modern uh, medium is om, om mensen ja, om, om aan beeldvorming te werken. Hè. Het, is, het wordt nu ook met bijvoorbeeld in de Arabische wereld, is er ook een strip die wordt uitgegeven waarin uh, allerlei dingen samenkomen. Uh, maar het, is dus, het was dus eigenlijk niet iets nieuws wat jullie deden. Het was alleen een, een flinke schep bovenop, begrijp ik. Want het sociaal-cultureel werk, de belofte van het sociaal-cultureel werk... tot de kabinetten de Lubbers bestond er nog zoiets als sociaal-cultureel werk. In de jaren tachtig werd dat min of meer wegbezuinigd. Maar het idee van het club- en buurthuiswerk is toch niks anders dan wat er nu wordt gedaan? Dat, dat klopt, dat denk ik nieuws. ook. Dat, nee, nee, ja, dat klopt, ja. denk ik ook. Uh, met betrekking tot soaps, de beroemdste soap die ook zo ont ontwikkeld is, is de Cosby Show. De okay. Cosby Show is ooit Ach, gemaakt om te, zorgen, show, ja. om te zorgen dat de veel, meer, veel meer uh, nou, de witte Amerikanen een ander beeld zouden krijgen over uh, de Afro-Americans. Ja, in Zuid-Amerika gebeurt het ook met die... Uh, en dat ja. is zeer Zo. succesvol. Ja. En dat, ja. dat, is, dat is gemeten, dus de perceptie van de ander, het beeld van de ander... Is, is daardoor... Is daardoor ja, dus hier zijn we aan het ingrijpen op de perceptie van een ander. We willen perceptie? van dus, we, willen we dus... een Nederlands Ja, ja Goed, ik, want... ik neem het eventjes over. Maar dat, hoe, we, hoe, we, ja, hoe, hoe we, we met elkaar omgaan... We we we die stormen, willen we veranderen. En dat doen we niet met postbus 51-spotjes. Dat doen we op een wat andere manier. Uh, we denken dus dat we naar een soap kijken voor de lol. Maar daar zit dus een heel script achter. Ja. Er zit dus een sociaal-wetenschappelijke gedachte achter. Waarschijnlijk ook. Ja. Heb je die theorieën niet, ja. niet, niet, niet gehoord. Maar, maar ik ja. was net in gesprek met je. Daar zitten ook allerlei ja. ideeën achter. Dus we zijn die samenleving aan het maken. Ja. Hè, met z'n allen. Door, door de nieuwe media. Maar even, door voor eh, de tv dan. Precies. Maar, maar zijn, eh, over die conflictmoeheid. Anne en, en, en uh, Jacques. Voelen jullie dat ook? Van ophouden nou met dat gezeur. <lacht> het is die ander. En uh, het ligt niet aan ons. Zij. Okay. Eh, ik, Anne, wat, ik, wat voel jij? um nou, wat ik me kan voorstellen, dat er op een gegeven moment een sling, slingerbeweging komt. Ik bedoel, eerst hebben we heel lang gehad in de jaren negentig, denk ik, van nou. Uh, we moeten bijvoorbeeld alle allochtonen alle kansen geven. En uh, uh, heel, heel steunend werd er gedaan, volgens alle talen. Op een gegeven moment komt er denk ik, vanzelf toch een keertje een tegenbeweging, gewoon die dat op een gegeven moment zat is. Mm. Pim Fortuyn zit ik nog aan te denken, die mm. al op het onderbuikgevoel uh, heel erg inspeelde. Toen hij vermoord werd, dat heeft ook ontzettend veel ja. teweeg gebracht in Nederland. Ja. Ik denk dat we dat toch heel goed weten. Dus. Krijg, maar Wat proef gegeving. jij in je omgeving? Wat proef ik in mijn omgeving als het gaat om, om die tegenstellingen, ja. om die conflicten? Um, dus eigenlijk, ja. eigenlijk nog steeds een wij tegen zij. Dus dat, dat, ja. uh... Het ligt er erg aan, vind ik, met wie ik erover praat. Ja, dus ik heb niet zoiets van dat. dat ja, ik, ik denk bijvoorbeeld aan de vrienden die ik heb, hoe die er tegenover kijken. Ik kijk naar mijn werk, uh, he, met de, met de, met de, klanten, met de hm. cliënten met wie ik werk. Het ligt, er, en, ja, het ligt er ook een beetje aan welke krant je kijkt. Ik kan niet echt zeggen van nou, ik, ik merk nu in heel Nederland dat het alleen maar tegengesteld is. Ik zie ook wel degelijk ook gewoon, uh, nou, zeker in mijn vakgebied, hè, dat er bijvoorbeeld ook veel meer... Uh, We weten niet wat je vakgebied is. <laughs> ik uh, werk als psycholoog. Okay. Uh, dat er veel meer beweging is, gewoon van een andere manier van werken met elkaar. Dus nee, ik, ik vind dat het een beetje afhangt van. Ja, nou ja, ik denk ja. dat de rekker in die zin wel een beetje uit is. We kennen het nou allemaal wel. Maar dat is natuurlijk toch altijd weer verlangen naar weer eens een nieuw geluid. Ja, op een gegeven moment weten ja. we het nou allemaal wel. Maar ik denk ook dat... Een nieuw veel, geluid dat of, heel of echt ontvang... een diep gevoeld behoefte om een andere manier van leven met elkaar. Ja, dat is, dat is denk ik wat jij, wat jij denkt. Want het klinkt niet echt als een vraag. Ik denk dat jij daar heel, heel veel naar verlangt. Naar een andere manier van leven. Dat nou ja, ik net klinkt wilde mij zo, zeggen, zo van... Ja, de, nou ja, maar, ja, morgen dit, overmorgen dat. Ja, maar, maar wat ik net wil zeggen is dat ik denk... dat er een hele omgangscultuur altijd wel is geweest die afweek van wat er gezegd wordt. Dat is ook waar jij net op doelde, hè? Dat, dat samen voetballen met elkaar, dat is. op de een of andere manier is dat altijd wel gedaan. We gingen toch wel naar elkaars supermarkt, laat ik het ja. zo zeggen. Alleen we zeiden op een gegeven moment allerlei dingen over elkaar. Maar ondertussen is er wel degelijk een bepaalde omgangscultuur blijven bestaan... die veel robuuster is, denk ik, dan, uh, dan we in de media... en zoals dat toen op scherp gespeeld werd, uh, hoorden of lazen. Jeroen, we hebben nog heel even... Um, uh, kun je kort reageren hierop? Ja, ik, ik denk dat er veel werkelijkheden naast elkaar bestaan. Ik, ik proef ook in, be, in bepaalde wijken in, in Amsterdam toch wel iets, iets nieuws ook. Tegelijkertijd is er natuurlijk nog heel veel wrijving. Uh, en, en ondanks uh, dat je nu in de Tweede Kamer zit, blijf jij je daar wel voor inzetten? Zeker. Ja, daar was ik eerst nou, ook op z'n Hartstikke goed. Daarom, ja. nou, Mooi, succes. Het is klaar, jongens, met Pavlov. Tot zover. Bedankt, Tweede Kamerlid Jeroen de Lange, relatietherapeut, slash filosoof Jacques Vane, internetdater, slash psycholoog Anna Jansen. En luisteren, wilt u reageren? Dat kan hoor. Even mailen naar pavlovradio.ntr.nl Wilt u meer weten? Website wetenschap24.nl Pavlov. Straks langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag. Tot dan. Dag. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Het voormalige Sovjetstaatje Estland is het beste jongetje van de euroklas. Het is de snelst groeiende economie van Europa. We moeten de Dus we doen wat is om ons in een goed licht te Waar komt dat succes vandaan? Op een aantal vlakken zijn ze zelfs verder dan westerse landen. Ja. Het geheim van de Baltische tijger Estland. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?